7 uur. Kees Groot, met het nws journaal De Duitse komiek Jan Beumerman krijgt politiebewaking bij zijn huis in Keulen. Hij zou zijn bedreigd door aanhangers van de Turkse president Erdogan, die gisteren aangifte deed tegen de komiek vanwege belediging. Beumerman maakte in een gedicht de Turkse president belachelijk en maakte hem uit voor onder meer geitenneuker. Erdogan was daar woedend over en deed aangifte. Bij het OM in Duitsland zijn tientallen aangifte en klachten binnengekomen, vooral van Turken in Duitsland. Het vliegverkeer in België ligt bijna helemaal stil door acties van luchtverkeersleiders. Die melden zich systematisch ziek nu de onderhandelingen over een sociaal akkoord zijn vastgelopen. Het vliegverkeer van en naar Zaventem ligt helemaal plat. Ook het autoverkeer naar de luchthaven staat vast. De politie onderzoekt een verdachte auto die is achtergelaten op een van de toegangswegen en dat leidt tot lange files. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst aanwezig bij Zaventem. Een captain van een afdeling van motorclub No Surrender is aangehouden in een onderzoek naar cocaïnehandel. De 51-jarige man werd gistermiddag aangehouden op straat in het Brabantse sint willebord Het onderzoek draait om een partij cocaïne van ruim 1200 kilo met een straatwaarde van meer dan 30 miljoen euro. De drugs werden in januari gevonden in een gestrande vissersboot in Katzand in Zeeuws-Vlaanderen. Bij een politieinval bij een papierbedrijf in Sint-Philipsland in Zeeland... zijn vanmiddag honderden kilo's cocaïne in beslag genomen. Vijf mensen zijn opgepakt. Ook op locaties in Meidrecht, Steenbergen en Baren waren invallen. Het is niet bekend of die iets hebben opgeleverd. Volgens het Openbaar Ministerie in Middelburg liep al zeker een maand een onderzoek. Het weer. Vanavond trekken vanuit het zuiden buien over het land. Mogelijk met onweer. Vannacht trekken de buien naar het noorden. Minimumtemperatuur rond de 7 graden. Morgen in het noorden en oosten eerst regenachtig, maar later steeds meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Vijf minuten of meer vertraging nog in de Randstad op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Deil. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Op de A27 Utrecht-Preda tussen Noorderloos en Werkendam.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 I'm This got me hooked before feeling, in it, it? When your body ends so plateau on a level that just feels so infield. The music's got me going high. I'm already gone